Drie uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teve is geraakt door de zelfmoord van de Russische activist Alexander Dolmatov. Dat zei Teven in het televisieprogramma Nieuwsuur. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een Rotterdams detentiecentrum. Hij voelde zich in zijn land niet veilig en vluchtte naar Nederland. Volgens een rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie zijn in de zaak grote fouten gemaakt. Teven noemt het extra pijnlijk dat Dolmatov ten onrechte vastzat. De vraag of de staatssecretaris moet opstappen... is wat Teven betreft pas na het Kamerdebat aan de orde. En dat wordt volgende week gehouden. De website en de applicatie Reisplanner van de NS... zijn een uur beperkt bereikbaar geweest door een DDoS-aanval. De spoorwegen doen aangifte van het incident. Volgens de woordvoerder hebben alle grote bedrijven... wel eens last van dergelijke acties, dus ook de NS... De woordvoerder noemt de aanval vervelend... maar benadrukt dat de reisinformatie op de stations gewoon werkte. De politie is op zoek naar een man die een 38-jarige agent neerstak in Borne. De agent is naar een ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De dader vluchtte te voet nadat hij de agent meerdere malen had gestoken. Het gaat om een 29-jarige man uit Enschede. De politie benadrukt dat de man verward is, onberekenbaar... en vermoedelijk een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.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 In IJmuiden heeft de marechaussee 15 Albanese aangehouden... die verstopt zaten op de ferry naar Newcastle. 14 mannen en een vrouw waren verborgen in een vrachtwagen. De chauffeur van de wagen, een 35-jarige Roemeen, is aangehouden voor mensensmokkel. De 15 Albanese zijn voor verder onderzoek naar een standplaats van de marechaussee gebracht. Het weer, vannacht nemen de buien af, overdag geregeld zon in een enkele bui. Temperatuur van 8 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.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 Wat staat u nog allemaal te wachten tot zeven uur in de ochtend? In het laatste uur, dus tussen zes en zeven... Paul Hane in een aflevering van Tony van Verre ontmoet. Daarvoor van vijf tot zes een documentaire over het bruisende Berlijn. Straks in het volgende uur aandacht voor cannibalisme. Dat kan overlevingstechnisch zijn, ritueel en gepassioneerd. Jawel, dat bestaat. In dit uur graven we ook een beetje in de diepe krochten van de geest der mensen. Maar dan met en bij Louis Tas. Louis Tas gold jarenlang samen met Dries van Danzig als de psychoanalyticus van Amsterdam. In zijn praktijk kwamen honderden mensen, niet zelden kunstenaars van naam en faam, om in therapie te gaan. Hij werd geboren op 25 december 1920 en overleed op 14 april 2011 op 90-jarige leeftijd. In 1996 had Chris Keijne een mooi marathon-interview met hem. En hierbij wordt vannacht het eerste uur daarvan. Voor de overige uren verwijs ik u graag naar uh, het weblog. En dat kunt u vinden op vpro.nl slash radioarchief. Eerst maar eens even hier het eerste uur gaan beluisteren. Voor een mooie inhoudelijke introductie van de persoon Louis Tass, gaan we voor het goede en oude vertrouwde gevoel even terug naar het stemmengeluid van Corgalus. Goedemorgen, dit is de VPRO op Radio 1. MUZIEK zomerluisteraars, waar was de zomer dit jaar? Mochten we na vorig jaar hopen dat het broeikaseffect... ons voortaan lange, hete zomers zou bereiden... dit jaar bleek maar weer dat moeder aarde zich niet zo makkelijk gewonnen heeft. Regen en onweers gezelden het vlakke land. Eigenlijk was het alleen op de radio zomer. Op de vrijdagochtend tenminste. Lange gesprekken voerden we daar. Gesprekken die ergens over gingen misschien wel... Nog één keer, luisteraars, nog één keer. Voor ook hier ook op de radio de herfst weer toeslaat. Nog één keer het marathoninterview. Nog één keer nemen we drie uur de tijd voor vraag en antwoord. En mag het alstublieft. Mogen we de tijd nemen voor een man die drie kwart eeuw aan zich voorbij zag trekken. Vanuit zijn Amsterdamse wieg. Waar boven het hoofd van de grootvader met de snor misschien wel gehangen heeft. Het hoofd van de Joodse diamanthandelaar waarvan onze hoofdpersoon zich niet kan herinneren... dat er ooit een woord over zijn lippen kwam. Aan diezelfde wie stond de vader die zo graag concertpianist wilde worden... maar koos voor de zekerheid van het artsenbestaan... en de moeder die uitblonk in de voordracht van jiddische liederen. Vader werd psychoanalyticus, moeder bleef zingen... en de appel bleef dicht bij de boom... want zoonlief ging ook medicijnen studeren. Tot de nieuwe orde uit het oosten die inmiddels zijn klauwen ook over Nederland had gelegd, vond... dat Joden maar niet meer moesten studeren. Die nieuwe orde vond nog veel meer van Joden. En dat resulteerde in het onvrijwillig verblijf... van vader, moeder en zoon... van ruim anderhalf jaar in de kampen Westerbork en Bergen-Belzen. zoon hield er een dagboek bij, evenals zijn oom Abel Herzberg. Via een omweg kwam de zoon na de oorlog toch in de psychiatrie terecht. Er werd ook psychoanalyticus... En hield vanaf het midden van de jaren 50 praktijk te Amsterdam. Als psychoanalyticus, als psychotherapeut en als gezinstherapeut. Er lag veel op zijn sofa. Niet in de laatste plaats ook schrijvers en acteurs. Want ik hou van mensen die iets kunnen, zegt Louis Tass over zichzelf. Louis Tass, luisteraars, 75 jaar inmiddels, maar allesbehalve uitgerangeerd. Toen de overheid vond dat het welletjes was met zijn werkzame leven en het ziekenfonds geen contracten meer afsloot... met psychiaters van boven de 65, richtte Tas een actiegroep tegen leeftijdsdiscriminatie op en werkte gewoon door. Publiceerde onder meer over schaamte en jaloezie en gaf therapieën. Tot op de dag van vandaag. Maar vandaag stellen wij de vragen in de persoon van Chris Kijne, drie uur lang vragen aan psychiater Louis Tas luistert u naar het marathoninterview, interview Meneer Tas, goedemorgen. Ja, wij stellen de vragen. Ja. Uh, ik mag niet ongevraagd iets zeggen. Of u, mag, u, want u mag alles zeggen. Dat ja. uh, Die groep Overleg, groep Leeftijdsdiscriminatie... Die ja. actiegroep waar ik ja. het over had, ja. Die heb ik niet opgericht, maar Caspar mm. Mengelberg, een jongere collega... maar wel direct uh, was ik het er echt mee eens. Maar, ja. ja. Goed, Hij is... dacht, ik word ook ooit oud. En dan wil ik graag doorgaan. Ja, Want u was het er volstrekt niet mee eens... om daar maar, maar even op door te gaan... dan nee. dat u op uw 65e niet meer voor het ziekenfonds mocht werken. Nee, ik vind het een onrecht als je vrijgevestigde mensen... opeens, onaangekondigd, zonder compensatie... Uh, verbiedt een vakhuartoefening... streef voor dat je alle winkeliers in de verbod. Om nog langer te werken. Mm. Voor u, een overgangsregeling, u mag nog een half jaar uh, lopende zaken en dan moet u ophouden. Dat is toch waanzin? Ja. En ze wou juist, het is, er zit een gedachte achter. De, de hele vrijgevestigdheid is de ambtenarij een gruwel. We willen alleen nog maar ambtenaren hebben, maar geen uh, mensen die hun eigen, uh, eigen beheerdingen doen. Ziet u dat speciaal in de gezondheidszorg? Of? Nou ja, daar zit ik het dichtstbij. Hmm. Hmm. Dat zal wel een tendens zijn. De, de, de enige professie die overblijft uiteindelijk is overheidsdienaar. Ah. Ik weet niet of dat nou, het gebeurt, of het goed of slecht is. Nou. Um, Cor heeft al het een en ander over u meegedeeld. En we gaan daar uh, de komende drie uur. Mee door, het mm -hmm. uh, uitvinden wie, wie u bent en wat u gedaan hebt over dat, dat vragen stellen. Normaal is dat natuurlijk uh, uw bezigheid, hè? vragen stellen. Ja, ja. ja Eén van de groten van het vak Winnicott, die zegt... Uh, als je vragen stelt, krijg je alleen maar antwoorden. Dus uh, de, je moet eigenlijk iemand aan het... Gaande maken. Om, mm. Door iets te zeggen, eventueel door iets te vragen. Maar ja, vragen is ook een manier. De, mm. ja, de vraagvorm. En vindt u het ook leuk om antwoorden te geven? Hangt, van, hangt er vanaf. Van de vraag. <lacht> ja. dat, dat gaan we zien. Er is één. Um, ja, de, de, de kwestie is te mooi om hem niet even als. Uh, nou, om u aan de gang te krijgen dan. Um, even te, te bespreken, omdat het ook ja, in ieder geval raakt aan, aan uw vakgebied. Er valt nu een Microfoon op de grond. microfoontje op de grond. Ja, Dat, ja. ja ik, ik heb het veld. Ja, hij zit hier. Zo zit hij weer, ja. Uh, de, de actuele gebeurtenissen van deze week rond uh, de hoogleraar Diekstra in Leiden... Uh, de, Psycholoog en psychotherapeut. Een man die heel veel mensen in aanraking heeft gebracht met uh, psychotherapie. En die nu, uh, naar hij zelf ook uh, toegeeft, in ieder geval onzorgvuldig is geweest. Plagiaat heeft gepleegd, uh, flinke stukken van boeken van Amerikaanse collega's. Letterlijk heeft overgenomen zonder bronvermelding. Hoe is dat allemaal bij u aangekomen, deze kwestie? Ja, heel verbaasd. Heel verbaasd. Ja. Lijkt me dat. Aan de ene kant zeg je... Eh, ik zou niet graag op zoiets betrapt willen worden. Hmm. Maar aan de andere kant, waarom doet iemand iets... waarvan hij kan op zijn vingers narekenen? Ik bedoel, afgezien van alle morele weet ik veel. Maar dat... hij moet toch geweten hebben of hebben kunnen bedenken... dat, dat er ooit iemand... Dat het uit zou komen. Dat het uit zou komen. Hmm. En dat had je dan net toevallig voor... we begonnen ook over die die man daar in de omgeving van uh, Clinton. Die adviseur van Clinton, ja. Ja. ja. Een soort onkwetsbaarheidsgevoel... waardoor ze denken, mij uh, pakken ze niet of zo. Of niet eens denken, maar handelen alsof ze dat denken. Dus ik weet het niet hoe dat zit. Misschien dat dat onkwetsbaarheidsgevoel nog, nog sterker wordt... als je nog ergens een spoor achterlaat ook, of zo. Als de kans op ontdekking bestaat. Dan, dan wat... wordt het bijna een uitdaging. Hier, ja. kijk, kijk, kijk, iedereen kan het zo... Uh, en niemand ziet het... Totdat dat het wel iemand ziet. En dan uh, zit je op een ingezeept hellend vlak. Nou, ja. ja. Want? Ja. Dus Hoe moet dat eindigen? Hè? Ja. Maar het, het gekke is. Ik dus, heb natuurlijk in de loop van vele jaren. wel meer gevallen van plagiaat tegengekomen. Dat zijn helemaal niet altijd. onbenullen of uh, stommers. Dat zijn vaak hele. superieure mensen. Mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Helemaal niet nodig hebben, ja. hoogwaarschijnlijk. Ja. Uh, dus dat... En als u zegt, ik heb meer gevallen van plagiaat gezien... hebt u er dan ook meer van begrepen waarom mensen dat dan doen? Nee, nee. Ik, ik denk dat ik... Ik heb het omgekeerde. Ik verveel altijd iedereen met de namen van mensen die me dingen ver vertaald hebben. Dat niemand zal denken dat ik beweer dat ik het bedenk. <Gelach> van die vragen en die antwoorden, zeg ik meteen bij Winnicott. Ja. Ja. Want u bent bang om als een oplichter. Ja, uh, zegt iemand: hé, hey, dat heb je van Winnicott. Dan uh, laat je voor eigen vondst doorgaan. U had het in, in een van de uh, dingen die ik van u gelezen heb. Want u hebt ook het een en ander gepubliceerd op een vakgebied de laatste tijden. had u het over het, het oplichtersgevoel. Ja. Dat, ja. U beschreef een situatie in een, in een groepstherapie. Uh, waarin u voelde dat de groep een eigen agenda had en dat u ergens buiten gehouden wordt. en Toen kreeg u wat u het oplichtersgevoel noemde. Nu, toen dacht u, nu ga ik door de mand vallen. Nu gaan ze zeggen, oh, u bent een ja. waardeloos therapeut. Ze hebben me door. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat komt heel veel voor. Er zijn zelfs bestsellers eh, van wat je ermee doen moet. Kan je nagaan. Ja. Waar staat dat voor, dat gevoel? Is het, is het bij nou, nee, in, een... nee, We zijn natuurlijk allemaal in zekere zin wel oplichters. Want we spelen een rol. En dat, uh, als je dat bij Goffman naleest. Een, een, een Goffman is een Amerikaanse socioloog. Een socioloog, socioloog die ja. veel van het dagelijks leven heeft uh, beschreven. We spelen allemaal een rol. Hmm. En uh, een van de vervelende dingen die er kunnen gebeuren is publieksvermenging. Ik bedoel dus, je hebt je. Je hebt je publiek als dokter, dat zijn de patiënten en de collega's... maar je hebt ook je familie. Als de patiënten getuigen worden van een echtelijke ruzie... dan krijg je een publieksvermenging... en dat levert altijd pijnlijke situaties op. Dus je bent ook inderdaad een rol aan het spelen... en daar kan je natuurlijk op een vervelende manier in luisteren. Ja. Maar ik denk niet dat het zo redelijk is. Het is toch misschien... Want ik probeer er eigenlijk vaak. Je probeert, hè. Want als het heel hardnekkig is... Ik heb het zelf haast nooit. Maar bij mensen bij wie het heel hardnekkig is... ga je denken, er zit een wens achter. Namelijk om als eenmaal ontmaskerd... dan kunnen ze verder klein zijn. hoeven ze niet meer. Nee, dan kunnen ze weer kind worden. Dan niks op te dan houden. Kunnen, kunnen ze alsnog... Die gelukkige jeugd krijgen die ze niet gehad hebben. Uh -huh. Of zoiets. Dus dan, als, als zoiets maar niet overgaat, dan zit er meestal een wens. Uh -huh. Uh -huh. Goed, we zitten al ja. daarmee midden in uw vakgebied. Uh -huh. Maar ik wou eerst even naar uw al dan niet gelukkige jeugd. Uh -huh. Ik heb een uh, biografisch uh -huh. verhaal, autobiografisch verhaal van u gekregen, wat u uh, geschreven heeft voor een uh, boek. Een boek in Duitsland wat gaat over kamp. Dagboeken, schrijvers van kampdagboeken. Want u hebt zelf in Bergen-Belzen, waarin de oorlog een tijd gezeten heeft... een uh, dagboek bijgehouden. Um, en aan de hand daarvan wilde ik een beetje over het milieu praten waar u vandaan kwam. In, in, in de begintekst van Cor ging het al over een grootvader met de snor. Het was van vaders kant een, een Amsterdams milieu van diamanthandelaren. Oh, die, die, die, die grootvader figuur, wat was dat voor man... Ik ken eigenlijk alleen legendes over hem. He, dat, want zoals, zoals u al gezegd hebt, of zoals Cor al zei... ik heb hem eigenlijk nooit een woord horen uit... Er, behalve dat een... Uh, een vrat had hij, als je het op drukte, zei hij prr. <lacht> dat is wel leuk. Maar meer moet ik hem niet horen zeggen. Nee, nee? Nee. Maar er worden wel dingen overgeleverd. Hij had bijvoorbeeld een bordje op zijn bureau staan... en daar stond op... I have worries of my own. Don't mention yours. Dus ik heb mijn eigen zorgen. Hou de uur voor u. Dat bordje heb ik helaas niet meer geërfd of zo. Dat had natuurlijk wel. Dat had op uw bureau kunnen staan. op mijn bureau kunnen staan, ja. <laughs> en hij had ook nog een spreuk. En vanmorgen bij het scheren bedacht ik. Zo leuk is dat eigenlijk helemaal niet. Hij had. Eh, dood is dood. Dat was ook een van zijn. Dus als er iemand dood was. Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel waar, hmm. maar eh, het verbiedt het rouwen. We doen altijd iets anders in ons hoofd als het ja. in de gaat. Ja. ja, als het goed is wel. Ja. Dat is een hele pijnlijke, langdurige, maar heel nodige geschiedenis. En dat leerde hij dus kennelijk zijn omgeving af. Ja. En, uh, ja. Was het een gevoelsarme man, denkt u? Of u ik een weet, man weet niet het, het niet. Dat weet ik, eh, er komt nog een anekdote boven, dat als iemand hem een ellendig verhaal vertelde, dan haalde hij zo een tientje uit zijn binnenzang en zei, alsjeblieft, ik wil het niet horen. Dus zij gaf maar meteen zijn liefdadige bijdrage als hij die ellende maar niet hoefde. Maar het maar... was wel meer pragmatisch dan dat. Het schijnt dan dat hij we zat al in diamanten, had al Amerikaanse relaties. En toen kwam daar een of andere vreselijke crisis. in de negentiger jaren of zo. En toen is hij naar Amerika gegaan. en heeft gekeken. welke van zijn relaties gered konden worden. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is ook een. een andere manier van met. ja, dus een pragmatische manier ja. van met ellende omgaan. Ja. Als hij er nog iets van verwachtte. dan wilde hij er wel. Ja. moeite voor doen, investeren. Ja. Maar... ja. Als het maar dood was dood. dood, was dood. Ja. ja. ja. Catch your losses. Ja. Ja. En, denk dat betekent dat, dat, dat het was, dus Amsterdam. Uh, dat was dus uh, een joods bourgeois milieu, moet je het zo zeggen? Of was dat iets wat we dan. Was het oud geld of was het nieuw geld? Laat ik het zo nou zeggen. Nee, het was volgens. Uh, voor zover ik begrijp, was het nieuw geld. Ja. En uh, er, er zijn vrouw kwam wel uit een Duitse gegoede en gebildete familie. Ja. Een Buschebagger heette die. Dat, dus dat, die andere kant heeft hij zich ook uh, heeft zich aan gelieerd. Ja. Maar uh, nee, het was wel nieuw geld. Ja. Ja. En uw vader, uh, want we hebben het over uh, uw vaders kant... Uh, was niet voor, uh, voor de zaken in de wie gelegd. Wacht even. Ja, neem. Opa wou graag... Ik weet niet welke Rothschild dat had. Die had geloof ik zoons in allerlei hoofdsteden. Hij had... Uh, had uh, de oudste was een dochter. Hans, Emiel, zaak. En tenslotte Bob, de jongste. Dat was een, vanaf zijn zesde een soort invalide. Maar mm. hij wou zijn drie zoons in de zaak. Mm -hmm. En... Uh, Daarvan vraag ik me af, wat uh, was dan toch mensen kennen hoe die mijn vader in een zaak heeft willen hebben? Lijkt me vreemd. Maar ja, je, je hebt zelf mensen. Uh, wel eens dat ze willen. dat alles aan hun te danken is. Mm. Mm -hmm. En mijn vader zou natuurlijk levenslang aan zijn leiband hebben gelopen. terwijl ze gewoon zolang hij leefde. Dat... Ja. Als hij in zaken gegaan zou zijn. En nou, waarom is hij dat niet gegaan uiteindelijk? Hij had andere interesses. Hij wilde pianist worden. Hij interesseerde zich voor filosofie. En toen is hij de arts geworden. in de hoop psychiater te worden. want dat lag nog het meest in de geesteswetenschappelijke hoek. Ja. Hij trouwde met mijn moeder. die een, uit een arme familie kwam. van Oostjoden. En zij was schilderes en ze is jong. Heel mooi. Dat zingen heb je al vermeld maar ja. dat schilderen. Dat was, was ook haar eigenlijke vak. Oh. Ja. Maar... Ze, uh, bij je vader oh, ja. thuis was het nieuwe rijkdom... en bij de, bij de Hertzbergs was het hele oude armoede. Hm. Maar ja. nou, u zei, uw vader uh, was ook erg in muziek geïnteresseerd. Ik ja. begreep uit in, dat ja. verhaal dat, dat concertpianist eigenlijk was wat hij wilde. Had gewild. Maar ja, nou ja da ook dat is een vak waar verschrikkelijk veel rivaliteit... en ellebogen toestanden dat had hij ook nooit gehaald. Daar ja. had opa Tas wel weer een goede neus, denk ik. Ja? ja. En voor psychiater was hij wel... Dat was een, uh, noem je dat, een sellersmarket... Er was geen gebrek aan, maar ook geen overmaat. En daar kon je toch altijd terecht. U gaf, vond ik, een hele mooie beschrijving... al wil ik wel graag dat u hem nog even toelicht... van het huwelijk van uw ouders. U zei, mijn vader begeleidde mijn moeder op de piano... als zij haar liederen zong. En dat was een metafoor voor het huwelijk. Ja, het is iets van, kijk, die vrouw nou eens hè? geweldig. Het is ze niet prachtig. En, nou, er zijn nog een heleboel andere dingen zijn er over natuurlijk... van mijn uh, ouders te vertellen. Maar daar heb ik hier voor deze microfoon nu geen zin in. Nee, dat staat ook in het verhaal. Ja. <laughs> ja. Daar wil je het helemaal niet over hebben. Nou, ach, ach. Het verhaal is geschreven, moet ik even misschien erbij zeggen... In, in... Ja, u refereert af en toe aan, aan de, de Stendaliaanse, uh, het motto van La plus Parfaite sincerité. De ja. absolute waarheid, waarheid, ja. eerlijkheid. Ja. En u wordt er dan op gewezen door een van de meelezers dat u iets niet vermeldt over uw ouders, namelijk hun promiscuïteit. Dat was ook erg overdreven, hoor, om het, mm. het zo te noemen. Mm. Hoewel, hoewel. <coughs> nou ja. Dus dat, laten we dan ze, zeggen... Uh... Ze, ze, ze waren bohemiens avant la lettre. Hmm. Een beetje de, wat, wat in de zeventiger jaren doodgewoon was, geworden. Hmm. Dat was in hun milieu, dat van de Amsterdamse bohemen, was dat heel gewoon. Ja, dus een, en dat botste een beetje, de vaders- en uh, kennissen. Hmm. En uh, die hadden daar natuurlijk weer hun reserves. Of valt de microfoon alweer op de grond? Ja. Ik, ja, goed. Even. ik zal onderwerp leggen. <lacht> ja, is dat een... Dat weet ik niet. Hmm. Maar goed, dat... Uh, het, het meer... Ik denk dat wat meer aan de hand is. Meer het openlijke eraan. Ze hmm. waren geen... Geen erge hypocrieten. Geen Nee. Oh. Ja. Ik, ik ga even dat microfoontje bij u vastmaken. Dit is een beetje... Dat wordt toch pas van belang als ik wegloop? Of, uh... Ja, nou, ik, dat, dat weet ik niet. Dat moet de technicus maar uh, te horen. Als het allemaal niet te horen is, dan merken we het wel. Bohemians avant la letteren, dat was. Uh, je had toen een. De kring, dat was toen. Ja. ja die hebben ze bijvoorbeeld. Kunstenaarssocieté en, en, ja. en intellectueel. Mm -hmm. hè, zo, die combinatie. En uh, die nu op het ogenblik. Uh, voor de keus stond om op zijn gat te gaan of gejupificeerd te worden of dat ze de tweede keus gedaan hebben. Maar eh, ja, hij is overgenomen door eh, een uitbater van een commercieel productie ja? televisiebedrijf Harry de Winter in oh. Amsterdam. Ja, nou, het, het is misschien ja, de tijdgeest. Hè? Dan bestaat het voort, maar ja. dan is het wel heel iets anders. Ja, ja, misschien. Ja. Ja. Nou ja, goed. Maar ze hebben, zij hebben aan, aan de wieg gestaan van de kerk. Ja, dat, en daar, dat, dat waren hun vrienden en kennissen. Dus hm. daar was dat. Uh, degene die dat had meegelezen kwam uit een ander milieu, dus die vond dat dan weer ervan. Ja, aha. ja. Want dat was Hans Gompert, ja. de, de ja. literatuurhistoricus. Over, overigens een zeer wijze man, waar ja. ik veel respect voor heb en van leer maar... Ja. Ja. Um, we, we, we zullen er misschien later nog uh, op terugkomen... omdat u daar in die passage ook iets over uzelf zegt. Maar daar wilde ik het misschien later over hebben. U schudt nu al mee, maar daar komen we dan wel achter. Ja. Um, u uh, beschrijft uw jeugd en het contact uh, met uw ouders niet als... Nou, ik kan niet zeggen als, als, als dat het niet warm was, maar... Uw ouders hadden uh, een hoop andere interesses dan alleen de kinderen, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. ja, dat was in die tijd ook niet zo gek. Hm. Dat, dat, uh, maar ik heb meer de, ja, de, wat ik dan noem, de verwaarlozing van de rijke mensen. En de verwaarlozing van de arme mensen. Het is als de ouders gewoon de hele dag moeten werken voor een uh, brood. En voor... De rijke mensen hebben, hebben personeel. Hm. En daar heb je dan als kind mee te maken. Hm. Dat hadden wij weer meer. Er waren vaak hele lieve en aardige mensen bij. Maar die gingen dan dood of weg. En uh, dat is een trauma gewoon. Hmm. Want dat, dat is een aantal keren gebeurd. Ja, dat is een aantal keren gebeurd. En speciaal één keer is er in Parijs nog wel een kinderjuffer toen doodgegaan. Dat uh, na eerst gezegd ze moest naar het ziekenhuis... Want u hebt een paar keer in Parijs gewoond met ja, ouders. Ja, die zijn daar toen geweest. In de hoop dat ze daar dat uh, <kwijnt> vleugje cultuur nog bij zouden krijgen. Wat, uh -huh. wat je toen daar meende te moeten halen. En er was een kindermeisje. Die ging dood. Hmm. En gek genoeg weet ik niet eens meer hoe ze eruit ziet. Hè. Dat probeer ik wel eens. Ja, dat, dat hoor je vaker dat je het gezicht van iemand niet kunt voor de geest halen. <Klacht> en dan zeg je nou, dan is het rouwproces eigenlijk mislukt. Of niet, niet, niet, eh, niet echt tot stand gekomen. Als je werkelijk over iemand rouwt dan, en, en dat lukt... dan komt er verdriet en een soort van herinnering... een plaatje, een aanwezigheid. komt ervan. Hmm. Ja. Ja, u schrijft over uh, die ervaring met dat speciale kindermeisje, dat, dat u toen de beslissing hebt genomen dat u uh, nooit meer verdriet wilde hebben. Nee, zo'n beslissing neem je niet. Nee. <coughs> ik geloof, geloof dat u het zo ongeveer opschreef. Maar... Nee, ik heb achteraf begrepen dat ik uh, kennelijk zo, mm, mm, ja, bijna zou je kunnen zeggen, het devies van opa volgde. Dood is dood. dood, is dood. Dat, hmm. dat kan natuurlijk nooit echt. En dan dus een verdriet vermijden. Dan, dat, is, uh, ja, dat is... Zo heeft iedereen zijn, zijn, uh, zijn makken. Ik vind dat, uh, dus dat... Dat heeft me wel uh, in mijn leven ellende bezorgd... in plaats van vermeden. Ja. ja. Want dat is het paradoxale ervan ja. natuurlijk. Je kan beter wel het uh, juiste verdriet hebben op het goede moment... dan dat je het uh, ontloopt. Maar je, als je weet dat je het ontloopt, is het alweer wat anders. Maar je weet het dan niet. Hmm. Hmm. Ja. Um, u beschrijft in uw latere jeugd... Uh, dat u veel gehad heeft aan een uh, gezelschap, een dispuut... ...waar uw vader uitkwam. Dat, dat, dat klinkt een beetje alsof dat een soort... Uh, ...ja, alsof u daar voor een deel gevormd bent in, in dat groepje. Dat was een groepje uh, jongerejaarsstudenten... ...die dan af en toe bij, bij oudere dispuutsleden... ...of vroegere ja. dispuutsleden uh, op bezoek kwamen. En daar raakt u mee in aanraking. Ja. Dat moet eind jaren dertig geweest zijn. Klopt, ja. ja. En dat twijf... waren nu, zijn dat dan uh, ouderjaars... Uh, of noem je dat? Het zijn, zijn grijzaards. Mm. <laughs> en uh, dat is heel grappig. Die mij nog steeds behandelen alsof ik een jongerejaars ben. Dat is alsof, zodra ik daar verschijn, dan heb je toch... Uh, de de, de gevoel... contacten bestaan nog? Ja, die bestaan nog allemaal. De, er is nog niemand uh, van, van dat dispuut en hun vrienden. En het is niet, helemaal niet beperkt tot dat dispuut. Mm. Nee, maar wel zijn dat een paar... Oudere mensen, nu waar die dan, nou ja, daar ben ik een jongen. Dat is heel geestig is dat. Hmm. Ja. Nou, wat, wat was het voor gezelschap? Ik kreeg um, de indruk van, van ja, een beetje zo'n foskuilachtig gezelschap, zoals dat in Benader inzien wordt, wordt beschreven, mensen die veel met literatuur bezig waren en die ook dat, dat idee van de absolute eerlijkheid, dat speelde daar een rol. Of heb ik dat er maar in gelezen? Dat uh, speelde bij Stendal een rol. Ja. Die werd bewonderd en die achteraf blijkt. Hè, dat, uh, dat de absolute eerlijkheid van Stendal... dat kan je wel begrijpen bij iemand die daar zo mee schermt. Dat was een grote leugenaar, maar dat, dat hindert niet. Het, het is meer de, het principe. Ja. Ja. Maar was dat, een, was dat een belangrijk principe binnen dat gezelschap? Nou, ze waren... Erg afkerig van sentimenteel, onecht, halfzacht. Dat is de een beetje domineestaal oh. die, die toch in Nederland wel op geld doet. Als je een, een ernstig man wil, wil lijken, dan moet je toch uh, zekere plechtigheid in acht nemen. Dan moet je met grote woorden, met hoofdletters spreken. Dat moet je ook met je gebaar, met je stem, mm -hmm. moet je toch. Aangeven dat het over hele ernstige dingen gaat. En dat. Uh, ja, wij zouden er nu galm op zetten. Uh, ja. Misschien staat hij er al op. Geeft <lacht> de luisteraar nog plezier. Maar dat, uh, <lacht> ze hadden natuurlijk hun eigen onechtheid. Dat is onvermijdelijk. Maar die beviel me wel. Hmm. Ja. Hoe, hoe zou je die. Ja, de, ze hebben een toon een toontje. Ik heb daar altijd mijn hele leven lang mijn best gedaan om dat toontje te leren en dat lukte me nooit. Dat, uh, dat is nog een van... Nu is het te laat. Maar is er iets over te zeggen? Nou, het over... heeft natuurlijk toch ook iets gemaakt. Ja. En uh, het grappige is, die mensen die zijn ook getrouwd met meisjes... vrouwen die dat al hadden, op een of andere manier. Heel gek. Maar was het milieu bepaald? Of... Ik weet niet waar het vandaan kwam. Ik, ik denk dat het... Wat nogal vaak in hun associaties terugkwam, was de vrijzinnig christelijke studentenmilieu. En daar zetten ze zich dan weer tegen af. Maar je kan je alleen maar afzetten tegen iets waar je al heel veel van hebt. Hmm. Hmm. Nou, dan zitten we hier goed. Vandaag. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat we hier heel goed Hele, zitten. Een vrijzinnige villa. Ja, dit. absoluut. Ja, het is geen toeval. Nee. Ehm. Um. U besloot. Um, u deed in de oorlog eindexamen, 1940. 1940, ja. ja. En was toen al vastbesloten om medicijnen te gaan studeren? Ja. ja. Was dat de vaderskant? Uw vader was inmiddels psychiater. Ja. Uh, ik geloof niet dat het speciaal mijn vaders. Uh... Ik had, mijn vader die, die had met de lichamelijke kanten van het vak weinig affiniteit. Maar mij leek dat juist wel interessant. Ik was altijd meer technisch. Uh... Ik had helemaal niet het plan om psychiater te worden. U bouwde radiootjes, hè? Als ja, ik bouwde radiootjes. Ik wou weten hoe dingen werken en zo. En dan, dat heb je natuurlijk bij die medische studie ook. Dat je leert hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze werken. Ja. Dat vond ik het leukste eraan. Ja. Dat vind ik ook nog altijd... Eh, datgene wat ik direct zou overdoen als ik weer kon leven nog een keer. Dan ging ik zeker weer medicijnen studeren. Dat is... Maar dat heeft één jaar geduurd en toen kon dat niet meer. En, hm. ja. Want toen moesten uh, Joden van de universiteit nog studeren. Ja. Toen hebben ze nog een tijdje namens de Joodse Raad... een soort van masseursopleiding georganiseerd... voor verkapte medische studie. Maar dat liep natuurlijk ook uh, smolt weg als een, als een uh, nachtkaars. Hm. U beschreef wel, u was, u was lid uh, van het koor... In Amsterdam. En uh, op het moment dat uh, de Duitsers verordeneerden... dat uh, Joden geen lid meer van het koor mochten zijn... heeft het koor zichzelf opgeheven. Ja. Dat ja. was uh, niet gebruikelijk dat dat gebeurde in Nederland. Hè? Dat... Nee, die studenten liepen voorop in een heleboel dingen. Bijvoorbeeld propria curis in die tijd. Uh, schreef al... Uh, dingen zoals de latere illegale pers. Dat mm. heeft ook niet lang geduurd. Eerst kreeg een soort verwalter. Uh, meneer Zwikker heette die, geloof ik. Die moest daar toezicht op houden. En toen mocht het uh, uiteraard helemaal niet meer. Maar dat... Ja, dat was... Uh, um, kon ook met het Amsterdamse Studentenkorps heel goed. Want dat bestaat uit disputen. Mm. Dus die kunnen toch... Op een of andere manier doorfunctioneren zonder dat het officiële ja. geheel nog er is. Ja. En dat was natuurlijk ook een, een uh, patriotische reactie. Er dus, dus lieten zich geen maatregelen van buitenaf opleggen. Ja. Hoe. Um, er is. Ik geloof niet dat we dingen moeten gaan herhalen. Er is natuurlijk al zoveel altijd al over de oorlog uh, gesproken, maar hoe... Misschien uh... kunnen we er nieuwe dingen over zeggen. Ja, ja. <laughs> dat, dat, dat kunnen we proberen. Ja. Um, u kreeg opeens te horen dat u niet meer mocht studeren. Zag u dat aankomen, dat dat, dat, dat zou gaan gebeuren? Uh, mm, moet ik even reconstrueren dat ik eerder nog verbaasd was... dat het nog had gekund tot dat moment... Ja. Ja, en toen kreeg ik zo'n stencil toegestuurd. En ik herinner me, me nog de naam van die meneer die dat had ondertekend. En uh, dat was nog wel na de oorlog, werd hij voorgedragen voor een verzetsprijs. En toen dacht ik, als dat gebeurt, dan ga ik daar een schandaal maken. Maar het hoefde niet, hij heeft zich daarvan uh, gedistanceerd bijna de inzien die prijs niet hebben. Dat was een functionaris? Een functionaris bij professor Van Dam, de foute minister van Onderwijs. Oh, met, ja. ja. Hm. Uh, maar aangezien je zo'n onderscheiding toch eerst zelf aangevraagd hebt... zal die wel... Uh, uh, maar kan mij schelen. Hm. Maar u was eerder verbaasd over dat u nog zo ja, lang... Ja, want ja. ja, we, ja wij hadden natuurlijk <kliek> wel... wisten wel wat er in het buitenland gebeurde. Dus het liep allemaal veel langzamer... Dan, als een vertraagde film... Ja. dan wat je eigenlijk verwachtte. Ja. Wat verwacht u dan? Nou? nou, je verwachtte onmiddellijke vervolging... en uh, terreur... en concentratiekampen. Dat, tenminste, ik. Ja, ja wel. Mijn al, vader? Ja, wij hadden al lang veel Duitse immigranten in huis en uh, we hebben achteraf bekeken heel uh, inert gereageerd toen niet ook weg te gaan toen dat nog kon. U schreef zelfs dat uh, toen de oorlog uitbrak was u met ja. de familie op vakantie in Zuid-Frankrijk ja. en hadden dus kunnen zeggen nou weet je wat we gaan naar uh, we laten de hele boel barsten en we gaan naar nou ja, dat zou ook gek gevallen zijn, want vergeet niet, die oorlog brak uit in 39. En toen is er nog. Een, hoe lang was dat? Van september tot mei of zo. Was er eigenlijk nauwelijks een oorlog. Hè? De, die, uh, eh, er gebeurde ongeveer waarschijnlijk niks. Het was vijf dagen oorlog geweest, ja. Ja. Hm. Nee, dat was nog. Nee, nee, die was nog niet. Wij oh, waren er, in, in Nederland, het in Nederland. Nederland ja, 39 was, Nederland was ja. nog neutraal. Ja. Mm -hmm. En Nederland was beschermd door een onneembare waterlinie. Ja. En er waren weliswaar verouderde forten, maar die forten die waren, kon je in de krant lezen, juist door de enorme vuurkracht van de moderne wapens, waren die verouderde forten juist weer geduchte obstakels geworden. En die Duitse tanks die zouden met, stel al dat, het, die zouden wegzakken in, het, in dat water. Dus dat, we waren daar helemaal veilig. Ja. Dat, euh, dat, zoals de Fransen ook geheel veilig waren achter die Maginot-linie. Ja. En uit de eerste wereldoorlog was gebleken dat het is altijd de aanvallen die grote verliezen leidt, die uiteindelijk de oorlog verliest. Ja. Dat bleek later in Rusland ook, maar goed. Oh, daar ging ja. nog wat tijd overheen. Ja, ja ging het, nog een, een beetje tijd overheen. Zo, ja. Ja. Maar toen hij eenmaal terug was. En er was ja, ook ja. nog zo, er ja. was een emigrantenpers. Die vele over de toestand, Duitsland. Zo. Die zei, laat Hitler alsjeblieft een oorlog beginnen, want hij, dat hele kaartenhuis stort in elkaar. Oh. Het is een, uh, een hele foze schijnvertoning en hij heeft helemaal geen leger. En, en als hij al een leger heeft, heeft hij geen mogelijkheden om dat langer dan een paar dagen vol te houden. Dus in godsnaam loopt er niet in, in die bluf. Dat blijkt allemaal helemaal andersom geweest te zijn. Het mm. is uh, toen met dat... Uh, uh, Chamberlain zijn capituleren... Hitler ja. schijnt razend geweest te zijn. Dat hij zijn oorlog niet kreeg. Mm. En dat gareerde kregen weer de kans om zich een beetje te bewapenen. Ja. Maar in, dat, ja. in die hele sfeer ja. besloot u dus... we gaan terug, of de vader terug. besloot dat. ja. Mm. ja. En ik moet ook mijn eindexamen doen. Ja, ja dat zijn allemaal ja. overwegingen. Het zijn overwegingen. Ja. Ja. Achteraf denk je, ja, hier. Ja, ja. Ik wijs daarbij op mijn voorhoofd. Ja, <laughs> <laughs> um, die, die in R2, waar u het net over had. Um... Die bleef, of was het toen uh, het net, laat ik maar zeggen, steeds strakker werd aangetrokken uh, ook niet meer mogelijk om weg te komen? Nee, Hoe dat ging op het laatst niet meer, nee. Hmm. Heel moeizaam. Er zijn veel mensen wel weggekomen en anderen zijn gepakt. Er zijn ook veel mensen gepakt die de. de, de heel veel moedige mensen hebben dat ook met hun leven bekocht. Ja. Vergeet je, het heeft ook zijn voordelen om een lafaard te zijn. Ja. Hmm. Ja, ik denk nu aan één meneer, hè, toevallig, eh, die toen met zijn kinderen de grens overgevlucht was. Maar er was, hij moest zijn kinderen eh, bedwelmen, want anders dan zouden ze te veel de aandacht trekken. Nou, dat, dat waren moderne mensen. Dus je bedwelmde geen kinderen, maar ze hmm. zijn wel gepakt. Hmm. Ja. Ja. Wat... Me erg opviel in het verhaal dat u uh, me gegeven hebt... is dat u zelf, uw familie, u zelf uh, bent tot uh, 43... Uh, onder, niet eens ondergedoken gebleven nee. in Amsterdam. Gewoon ja. ge geleefd in Amsterdam op uw eigen huis. Um, toen waren er al heel veel Mensen. Joden opgepakt. Weg. Ja. weg. U schrijft uh, in dat verhaal over de klassebepaaldheid van de kans dat je uh, niet gepakt werd. Die of niet gepakt of, of kon onderduiken. Kon onderduiken, ja. die groot was. Die is groot. Ja. Dat is uh, absoluut een feit. Als je vraagt hoe komt het dat je nog leeft, dan moet je nou in de eerste plaats. Toen had de familie nog geld. Hm. En dat heeft zeker meegespeeld. Absoluut. Ja. Ja. Ja. ja Dan ook. die Joodse raad had ook een toeleg Er waren zoveel mogelijk de elite te redden Ook al hadden ze die toeleg Niet bewust En niet expres ja. Dat zat impliciet Dat leek logisch ja. Zo werkt dat niet Dat je zegt dat gaan we doen Want dan roept een ander nee natuurlijk niet Is, het nog, is dat nog een beetje een een taboe onderwerp. Met name die klassebepaaldheid is niet echt als thema. Jawel, in de tijd zijn er nog dat marxistisch ingestelde personen zoals de oude heer Grevel. Hmm. Die zei dat. dat, dat een, uh, ja, en hij bedoelde dat niet moraliserend. Hij bedoelde dat ja, zo is de natuurlijke loop der dingen. Uh, en dat choqueerde. Hmm. Maar ergens voelde je hem aan je water, hij heeft gelijk. Hmm. Tuurlijk. Dat, uh... Is het voor u iets waarvan u achteraf. U beschrijft hmm. reacties van uw kinderen. Nou, het zijn mijn kinderen niet hoor. Die zo reageren, hmm. gelukkig. Nee, maar. Uh... Kinderen uit de jaren zestig generatie. Ja, dat ja, ja ik heb helemaal zo'n gesprek ergens tussen ouders en die vertellen dan uh, aan hun uh, dochter... en er zat ook nog de schoonzoon bij... van hoe dat uh, toen gelopen was. Hè. En dan hoor je aan de reacties van de dochter... dat ze zich tot dood voor geneert, dat die ouders geld hadden ja. om een passeur te nemen. En, uh, ja. en uh, nou ja, ik zou eerder zeggen... er blijkt uit dat je maar beter moet zorgen dat je geld hebt. Als ja. het enigszins kan... Alleen heb ik het niet zo erg zelf voor mekaar. Maar ik dat vind dat wel een, uh, een overweging. Ja. Als er een overstroming komt, kun je beter zwemmen leren... dan, uh, ja, dan met z'n allen eerlijk een vlot delen. Ja. Ja. Maar dat, dat uh, zo'n reactie van kinderen... Ja, Dat was toen. Ja. Ik denk dat het nu alweer een beetje anders ligt. Toen ik dat opschreef... Toen uh, was men anders ingesteld. Het is heel snel gegaan. Toen was eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, het was een, uh, een hele erge sociale instelling en een uh, uh, ideologische kleuring. Die was veel sterker dan ik het gevoel kreeg van nu. Nu zeg je dat je ja, allicht. Als je rijk bent heb je meer kans. Zorg dat je erbij komt. Ja. U schrijft zelfs, uh, er zullen vast uh, in begin jaren zeventig waren er veel idealisten die vast in die oorlog een andere keus hadden gemaakt. U, u zegt, ja, het is alsof je de keus kijkt. Die waren er in de oorlog al. Ja. Ik heb ook. Uh, maar denkt u dat echt? Dat... Nou, ik heb het meegemaakt dat mensen zeiden, nou ja, kijk, als het volk gaat, ik ga ook. Dat heb ik meegemaakt. Mensen als Eddie Hilleson bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, ik had ook een neef die uh, met een snor, een artiest. En die, die zei, nou, heeft blijmoedig zijn rugzak aangetrokken... en uh, is vertrokken om te gaan werken. Hij was niet beter dan een ander, dus hij kon werken. Wat vindt u van zo'n houding? Ja. Tja. Nou ja, de, de... De eerste indruk is om het toch een hele aardige man te vinden. En wat is de tweede? Ja, ik ben zo niet. Hm. Ja. Ik ga ook mijn kinderen zo niet opvoeden. Waarom niet? Ja. Wie heeft er wat aan? En is dat... Uh... Die man die zal waarschijnlijk als hij naar Zobie wordt gegaan... Dus direct bij aankomst vergast zijn... Ja. Dus dat uh, met al zijn uh, schwoen. Uh, wat dat betreft, mijn vader die zei... een oorlog is een natuurramp... en een verstandig mens onttrekt zich eraan. Nou, hij heeft wel meer dingen gezegd waar hij groot gelijk mee had... maar waar hij zich helaas niet aan hield. Mm -hmm. Maar het is zo. Voor elke idealist die in een oorlog dienst neemt... die krijgt er spijt van. Uh, ja... Of bijna. Hm. Maar je kan ook zeggen... als uh, iedere Amerikaanse soldaat zo geredeneerd had... dan ja. was Duitsland niet verslagen. Nou, dan nou, nou, nou hadden de Russen dat wel gedaan, want die moesten. Ja. Ja. Die waren aangevallen. Ja. Hm. Nou ja, goed. maar het, ja, zo, ja, Ik weet niet of je dat soort sprongen kan hm. maken, hè? En je zou kunnen zeggen: nou, als je nou absoluut niet anders kunt en je moet voor je nummer opkomen, nou ja, dan, dan ja, maar geen uh, overbodige uh, uh, dingen. Zo. Zelfopoffering. Ja. Hm. U kwam uh, uiteindelijk ook in het kamp terecht, mm -hmm. want u stond op een lijst en die. Het bleef niet overeind, om zo maar te zeggen. Het platste die heette het. Plastisch. Ja, Zoals ja. ja. een zeepbel, doet een zeepbel? Hij spat uit elkaar. Hij spat uit elkaar. Ja, ja. ja. Eerst uh, Westerbork en vanaf uh, 44, halverwege 44, in bergen belzen mm -hmm. tot, tot de bevrijding. Althans, ja. u bent niet in Bergen-Belsen bevrijd, maar. Er werd daar een dagboek over geschreven, evenals. Uh, uw oom, Abel Heertsberg, ja. die ook in uh, dat kamp ja. zat. Loden Vogel was uw uh, pseudoniem waaronder u dat schreef. Waarom was het een pseudoniem? Nou, dan moet je eens horen. Ik heb daar laatst over nagedacht... en toen kwam ik tot een merkwaardige conclusie dat ik het niet wist. Dus ik kan wel, eh, als je me dat vraagt... dan krijg ik de neiging om dat te gaan uitleggen. Ja. Maar ik kan het net zo min uitleggen als, uh, als een droom. En dan ga ik duiden... Maar niet anders dan ik het bij een ander zou doen. Ja. Hm. Ik weet wel, daar heb ik het pas kort geleden mee in verband gebracht... dat ik wel, zoals veel mensen, vliegdromen heb. En dat dat eh, vliegen dat, eh, in die dromen gaat heel moeiteloos. Vooral als je geen moeite doet, gaat het heel eenvoudig. Zo. Nou, zo schrijf ik wel... Dat in, in, althans, in dagboeken. Hmm. Dat, uh, in dat kamp ook? Ja. Schrijven, dat, dan dus daar zit het. Misschien, ligt misschien een link. Maar dan duid ik het zoals ik ja. het bij iemand anders zou duiden. Ja. Ik zeg niet dat ik dat nou... Uh, maar de emotie is wel één. Van de vliegdroom en van het schrijven. Ja. Wat me vooral opvalt uh, in dagboek uit een kamp... wat uh, bij Van Oorschot... Is verschenen. Het is eerst ergens anders verschenen, maar ik denk dat dat niet meer te krijgen is van oorsprong. Dat is misschien nog te vinden voor ik mensen. Ik denk ook zijn. dat niet meer. Bij de uitgever misschien. Nee. Wat me er vooral. Nee uh, hoor, dat is daar nee. ook niet te krijgen. Nee. nee. Hm. Ik heb hier staan woede en uh, minachting voor medegevangenen. Dat is een sentiment wat heel duidelijk erin zit. Mm -hmm. Maar je hebt toch uh, agressie en ergernis vooral tegen mensen waar je mee in aanraking bent. Oh. Niet tegen onpakbare machthebbers waar je geen. Uh, uh, je ergert je aan iemand die, waar je samen mee in één bed. Het was een onvoorstelbare luxe dat je maar met z'n twee in één bed lag. Maar toch, je ergert je ergertje rot aan zo iemand. Oh. Als het geen. Uh, dus, bij elke beweging die hij maakt, word jij wakker. Oh. Dus uh, dat uh, is de verwende ergernis misschien ook. Hè, van als je plotseling met een heleboel mensen veel te weinig plaats hebt ja. voor de elementaire verrichtingen. Ja. En, uh, U was 20, denk ik? Even kijken, 22. Hmm. Het mooie is als je de twee. Abel Hersberg heeft ook een uh, dagboek uit Bergen-Belsen gepubliceerd. later. als je de twee naast elkaar ligt, dan. Uh, is hij reflectiever in die zin. Hij, hij beschrijft mensen zoals, uh, zoals u. Zoals u uit uw dagboek naar voren komt, mm -hmm. daar schrijft hij over. Mm -hmm. U uh, schrijft af en toe uh, zelfs ja, stukjes met, met, met... Ik zal even een citaatje erbij pakken... Um, U zegt op een gegeven moment dat u zich niet nog eens uh, voor een gebaar van verontwaardiging zult opofferen. En u zegt dan, als ik het niet doe, dan is dat omdat ik weet geen weerklank te zullen vinden bij de rest. De weerstand is definitief gebroken door eiwitgebrek of door slechte raseigenschappen. Dit laatste kan ook het gewaad zijn waarin misantropie zich hier hult. Ja. Maar u... u Refereert vaker aan. Uh, nou, dat. De Hollandse Joden zijn het ergst. En de Duitse Joden. Uh, Abel Herzberg schrijft ergens. Uh, op deze plek in dit kamp. Vindt iedere Jood. een andere Jood om antisemiet tegen te zijn. Prachtig gezegd. Ja. Nee, maar kijk. Je moet bij dit soort. Uh, opgeschreven dingen. bedenken. de pseudo-argeloosheid... van een dagboekschrijver. Als je dat opschrijft... dan... ik weet wat Apel zou gezegd hebben. En ik zeg dat niet. Ik zeg wat ik echt denk. Mm. Dat... Maar ook... met een aantal andere van die... choquerende uitspraken mm. wist ik heel goed... dat je dat... Uh, veel mooier en edeler... had kunnen formuleren. En daarom deed ik dat niet. Mm. En... Ja, u was het zich op dat moment. was u Volkomen. U... Ja, ik had zelfs nog wel uh, van tijd tot tijd het idee. wat zou Abel hierop schrijven? Ah. Ja, het is een een of andere feestdag. en dan gaat hij natuurlijk iets plechtigs met hoofdletters van maken. Maar u was. ik niet. bezig met la plus parfaite sensérieure. Ja, alsjeblieft. En natuurlijk is dat ook een doortrapte leugenachtigheid. Maar... Ja, want alleen al het feit dat je je daarvan bewust bent. precies. Ja. Er ja. Naïviteit van dagboekcijfers. daar is meer over bekend, die, zoals Boswell en zo, die bekenden, maar die dan eh, zijn dagelijkse aantekeningen die zijn vergeleken met het dagboek wat hij er dan weer van gemaakt heeft. En dan weet hij, hè, als het ware, als hij eh, het opschrijft, al wat er gebeuren gaat, maar dat is hij dan hooglijk verbaasd over? Mm. Het is gecomponeerd. We moeten er even ja. Uh, ja. mee ophouden, want het ja. komt nieuws aan. We gaan, ja. ik, ik wil zo meteen graag nog even over ja. doorgaan. De eerste uur van een marathon-interview met Louis Tas, eerder bij de VPRO uitgezonden in augustus 1996. Chris Keine was in gesprek met hem... en daar komen dan nog twee prachtige uren achteraan. Die kunt u vinden via het weblog. Dat adres is weblogs.vpro.nl slash radioarchief. Dus weblogs.vpro.nl slash radioarchief. Psychoanalyticus Louis Tas werd geboren in 1920. Hij werkte nog tot op hoge leeftijd gewoon door. Tot eind 2009 hield hij nog praktijk. Hij overleed op 14 april 2011. En hij was toen 90 jaar dus. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En ik weet niet of u eh, ons af en toe volgt via de webcam. Maar ik heb tegenwoordig een haardvuurtje. Ja, een haardvuurtje. En dat is eigenlijk een beetje te danken natuurlijk aan Casaluna van de NCRV. Want daar zitten mensen ook heerlijk naar de webcam te kijken en voelen zich dan thuis. En dus uh, ontving ik een mailtje van uh, Martin Abbing. En die zegt, goh, waarom heb jij dat vuurtje niet, Nora? Ik zeg, ja, dat is het vuurtje van de NCRV. Nou, wil jij dan mijn vuurtje? Of althans, een DVD-vuurtje. En dus, inderdaad heb ik gezegd, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik kreeg een briefje terug. Hallo Nora. Belofte maakt schuld, hè? Vraagteken. Hierbij twee DVD'tjes met uh, open haardvuur. Eentje voor op je werk en eentje voor thuis... om gezellig te genieten met jouw partner en een glaasje wijn. Nou, ik geloof dat meneer Abbing mij heel goed kent. Groetjes en heel veel succes met jouw programma. Nou, kortom, uh, het vuurtje staat uh, nu aan. En dan heb ik een volgend verzoek opnieuw aan de luisteraars... Van, uh, ja, uh, een, een, van de orde vergroten van... Heeft u misschien ook nog radiomateriaal thuis? Uitzending vermist. Goedenavond, luisteraars in de studio. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Vele uren zijn inmiddels verstrikt. Mijn vader Doorsmee is nog steeds ongerust in verband met de terugkeer van zijn dochter. Meedoen met woord. U kunt ons helpen. Even heet de klok! De klok heet even. De radioarchieven zijn helaas onvolledig. Veel geliefde en spraakmakende programma's lijken voorgoed verdwenen. Hier is Hilversum, de AVO. AVO's bonte dinsdagavond train brengt u vanavond...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 En stuur uw vermiste uitzendingen terug naar Hilversum. Nou wat voor hoorspelen luister jij, Lief? Nou, eh, met grint, dat knerpt. je dat knerpt? Ja. Dan is het avond in een eenzaam landhuis. En dan hoor je de storm zo gericht huilen, niet? En de windhaan knerst. En zij is alleen in thuis, hè? En dan eh, knerpt het grind. Ja, ik ben benieuwd wat daar zoal op binnen gaat komen. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met woord. In het volgende uur lekkere hapjes in een uurtje over kannibalisme. Lekker erbij blijven. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.